I trust therapy for me. Nederlandertje pesten en zagen vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Life. Live. Live. Dit is 20 jaar, zie Om het te grijden, die jongen voltooide de Besteed mij haar beiden en hij zocht nog rustlij haar. Ze steen voor haar hutte, van pollen, lieven en rijd. Zijn hand leidt op haar stutte, hij wil mij kwaad uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leierden net onder, ze vielen haar en vrij. Er is vaak zoveel kinderen, hij maakt soms op oog Maar werd ze ijs van stenen naar alle hutten heen waard. Als ze niet te klijen en al hebben ze geheeld. Het eten dat ze krijgen is de riedon van het veld. Het hier haast heeft je honderd een na je heeft gepaard. Ze boeren en toendert, ze bluwen altijd vrij. De. Good day. Een jurk, heb je aan? Um, ik heb wel een vriend. Ik ook. Aardige mensen, hoe gaan we ermee om? Kijk de Voor de het wereld van Zandvoort. op, ook op internet. internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. Lovers' hearts lose their dreams. We won't lose them. Some.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 Look and listen good I need a man, I need a friend, I need a lover And you need me, I can see we need each other And I have lost so few Like you So few Will you give in when I give up? Let's take a chance Curve. It's simple. them Die réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on dan.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 On chante. Alors on dan chante Alors dan dan chante dan dan dan dan dan dan dan dan dan Alors on danse, Alors on danse. Even een knokken.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 met het NOS-journaal. In het tv-debat van RTL hebben de leiders van de vier grootste partijen... een paar keer flink naar elkaar uitgehaald. Ze opende PVV-leider Wilders de aanval op PVDA-leider Cohen... over de immigratie en integratie. Hij noemde Cohen wereldkampioen drinken. Cohen reageerde met de opmerking dat de rechtsstaat bij Wilders niet in goede handen is. CDA-leider Balkenende benadrukte dat de VVD keel wil saneren... En VVD-leider Rutte zei dat ouderen er juist bij het CDA flink op achteruit gaan. In een peiling na afloop vond 34% van de kijkers dat Rutte het tv-debat had gewonnen. 23% vond Cohen de beste, Balkenende en Wilders scoorden allebei 18%. De vulkaan op IJsland lijkt tot rust te zijn gekomen. Komt geen as of lava meer uit de krater. Wel waarschuwen deskundigen dat het nog te vroeg is om te zeggen... dat het vliegverkeer geen last meer van de vulkaan zal hebben... Vorige maand zaten miljoenen reizigers vast op vliegvelden... omdat een deel van het Europese luchtruim vanwege de vulkaanas was gesloten. Cabinepersoneel van British Airways heeft voor vijf dagen het werk neergelegd. Gisteravond mislukte een poging om alsnog een akkoord... tussen de vakbonden en directie te bereiken. British Airways wil bezuinigen... omdat het bedrijf het laatste jaar een half miljard euro verlies leed. Wat de gevolgen zijn van de staking is nog niet duidelijk. De directie van British Airways hoopt dat zeker de helft van de vluchten toch door kan gaan. In Peking voert een groot Amerikaanse delegatie vandaag en morgen besprekingen met China. De delegatie wordt geleid door de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Clinton en Geithner. Op de agenda staan economische onderwerpen en de handelspolitiek, maar ook de oplopende spanningen tussen Zuid- en Noord-Korea.